Even kunnen met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Tajikistan zijn vier toeristen om het leven gekomen. Onder hen is een Nederlandse man, zegt het Tajikse ministerie van Binnenlandse Zaken. Een andere Nederlander zou gewond zijn geraakt. Volgens de woordvoerder zijn de andere doden twee Amerikanen en een Zwitser. De toeristen waren met z'n zeven aan het fietsen toen de groep werd aangereden door een auto...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 wordt in het water nog gezocht naar slachtoffers. In een kerk in de zwaar getroffen kustplaats Mati was vandaag een herdenking. De Griekse autoriteiten hebben aanwijzingen dat de branden zijn aangestoken. Maar de Griekse regering krijgt ook veel kritiek. In het rampgebied waren geen goede vluchtwegen... en er stonden veel huizen die zonder vergunning waren gebouwd. De baas van de New York Times is langs geweest bij president Trump. Ze spraken over het fenomeen nepnieuws en de aanvallen van Trump op de pers... Ook tegen de New York Times gaat Trump regelmatig tekeer. Hij beticht de krant van vooringenomenheid. Een rijinstructeur is tijdens een rijles zijn rijbewijs kwijtgeraakt vanwege openstaande boetes. De lesauto werd vanmorgen tijdens een les op de A1 bij Baren van de weg gehaald... na een automatische kentekencontrole. De man had nog zoveel boetes openstaan dat de politie zijn rijbewijs ter plekke introk. De rijles werd direct gestaakt.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 You can tell by the way She talks, she rules the world You can see in her eyes That no one is hurting So your heart has chose to close the door Love broke your heart and brought you lies. Look in my eyes You'll see a love that's deep and true Tender and strong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 Tender and strong